...en vrede en zegeningen... ...zij met de profeet Mohammed... ...sallallahu Voort... ...het is algemeen bekend... ...dat Allah... Adam deed neerdalen... ...naar de aarde... ...om hem en zijn nakomelingen... ...op de proef te stellen... ...wat betreft aanbidding... ...en gehoorzaamheid. Dit ter voltooiing van het volgende vers. jinn in Oftewel, en ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. Derijat 56. Degenen die zich aan de voorschriften van Allah weten te houden zullen in aanmerking komen voor verlossing en redding. En degenen die ervoor kiezen om de Satan te aanbidden, zullen van het rechte pad afdwalen en vernietigd raken. Allah zegt namelijk, قُلْنَا هُبُطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَا يَأْتِينَكُمْ مِنِي هُداً فَمَنْ تَبِعَ هُداً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ Walladina Kafaru, ika doen. Oftewel, we zeiden, daalt allen neer van haar, dus van het paradijs. En indien er leiding van mij tot jullie komt, zullen zij die mijn leiding volgen, vrees nog droefheid kennen. En degenen die niet geloven en onze tekenen verlogen zullen de bewoners van het vuur zijn. Zij zullen daarin verblijven. surah al-Baqarah, vers 38 tot en met 39. De mensen hebben tien eeuwen lang na de neerdaling van Adam, salam) naar de aarde, Allah alleen aanbeden. Dit vanaf de tijd van Adam tot aan de tijd van Noor vrede zij met hen beide. Daarna begon veel godendom zich onder de mensen te verspreiden. Als gevolg van de vereering van een aantal overleden rechtschapen mensen. Hun dood heeft ertoe geleid dat de mensen van hun tijd onder aanvoering van de Satan beelden van hen zijn gaan maken en beelddiensten zijn gaan houden. En na dit incident openbaarde Allah aan Noach om de mensen het Tawhid, de eenheid van Allah, in herinnering te brengen. Een missie die 950 jaar zou gaan duren. Allah zegt, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا Noachًا إِلَى قَومِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَاخَذَهُمُ الطُوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ Oftewel, voorwaar, wij zonden Noor tot zijn volk. En hij verbleef onder hen duizend jaar, op vijftig jaar na. Vervolgens werden zij door de zonvloed ondergelopen, terwijl zij onrechtvaardig waren. Al-Ankaboud, vers 14. Na de tijd van Noor leefden de mensen voor enige tijd nog volgens de richtlijnen van Tauhid. Maar daarna belanden zij opnieuw in een spinnenweb van shirk. Dus er volgde een reeks van profeten, die steeds belast werd met de opdracht om de mensen weer terug te leiden naar het pad van Allah. En een van die profeten was Musa, vrede zij met hem. Hij was een van de meest succesvolle profeten die naar het huis van Israël was gezonden toch <tuk> heeft hij enorm geleden onder het verzet tegenwerking en veel vragen van zijn volk. Allah zegt: "Wa idkala qala Musa liqaumihi: Ya qawmi innakum zalamtum anfusakum bi-ittikhadikum al fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khayrun lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaykum innahu huwa at rahim Oftewel, en toen Mozes tot zijn volk zei, O mijn volk, jullie hebben jullie zelf onrecht aangedaan door het kalf te aanbidden, daarom dienen jullie berouwvol tot jullie heer terug te keren. En dood jullie zelf. Dat is het beste voor jullie bij jullie heer. Daarna vergaf hij, dus Allah, jullie jullie zonden. Voorzeker, hij is berouw aanvaardend, genadevol. En gedenkt toen jullie zeiden. O Mozes, wij zullen je niet geloven. Totdat wij Allah openlijk mogen aanschouwen. Toen trof jullie een donderslag. Terwijl jullie toekeken. Toen wekten wij jullie weer op na jullie dood. opdat jullie dankbaar zouden zijn. Zorat al-Baqarah vers 54 tot en met 56. En nadat Moes het leven liet is zijn boek voor een lange tijd als wet blijven gelden onder de kinderen van het huis van Israël. En alle profeten die daarna zijn gekomen verwezen de mensen terug naar de Tora. Het boek van Moosa, salam. Dit duurde voort tot aan de komst van Isa. Jezus, vrede zij met hem. Die met een aantal aanpassingen op de Torah was gekomen. Daarom staat er in de Koran dat Isa de volgende tegen het nageslacht van Israël zegt. lima min Oftewel, Dus Isa zegt. Ik ben tot jullie gekomen. Bevestigende. Voor datgene wat voor mij was. Namelijk de Torah. En om jullie iets. Van wat jullie eerder verboden was gemaakt. Toe te staan. En ik ben tot jullie gekomen met een teken. Van jullie heer. Vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. En dit is te vinden in Ali Imran vers 50. En deze woorden van Isa worden tevens bevestigd door de teksten in de Bijbel. Zo staat in Matthäus vers 17. Vermeld dat de Isa zegt, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. En met het opvaren van Isa naar de hemel is dan ook een einde gekomen aan deze tendens van gezonde profeten naar het huis van Israël. Want het was tijd geworden om het profeetschap te overhandigen aan een andere natie. En daarom zegt Isa in de Bijbel tegen het nageslacht van Israël. Hebt u dit nood in de schriften gelezen? De steen die de bouwers afkeurde, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd. Wonderbaarlijk is het om te zien. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen. En gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, ...zal gebroken worden... ...en iedereen op wie die steen valt... ...zal worden verpletterd. En dit staat in Matthäus... ...21... ...42 tot en met 44. Het was uiteindelijk... ...het Arabische volk... ...dat met deze grote eer mocht opstrijken... ...het volk van de laatste profeet... ...Mohammed, vrede zij met hem... ...en het feit dat de bouwlieden... ...deze steen zullen verwerpen geeft aan dat het hier om iemand gaat, die van weinig betekenis wordt geacht door de kinderen van Israël. En de enige op wie deze woorden van toepassing kunnen zijn, is Mohammed. Aangezien hij een afstammeling is, van Ismaël, de zoon van Hajar, over wiens nageslacht niet al te serieus wordt gedaan, omdat zij slechts een slaafin was. Maar Allah besloot, deze kleinzoon van Hajar, tot een grote profeet te maken. De allergrootste wel te verstaan. Allah stuurde ter afsluiting van alle andere profeten, een ongeletterde profeet, met een boodschap die zich kenmerkt door soepele en gemakkelijke voorschriften, die door iedereen en zonder enige moeite tot uitvoer kunnen worden gebracht. Ook heeft hij zorg gedragen voor het veiligstellen, en waarborgen van deze universele boodschap. Want het gaat hier per slot om de laatste boodschap. Die als bewijs geldt tegen de mensheid. Allah zegt namelijk. En wij zullen niet straffen. Totdat wij een boodschapper hebben gezonden. Surat al-Isra vers 15. Alle voorspellingen die spreken. Over de laatste profeet in de eerdere boeken kunnen slechts van toepassing zijn op Mohammed. Want de enige persoon die na Isa bijgestaan werd door de wonderen van zijn heer, gehoorzaam werd door zijn volk, uitnodigde naar de eenheid van Allah en grote zegens kende, was Mohammed vrede zij met hem. En ook was hij de enige profeet die was gezonden naar de werelden. Zo zegt hij vrede zij met hem in een overlevering van Bukhari en Muslim. Voorheen werd de profeet specifiek naar zijn volk gestuurd. En ik ben daarentegen naar de gehele mensheid gestuurd. Zelfs Isa was slechts belast met het uitdragen van de goddelijke boodschap aan zijn volk alleen. Hij zegt namelijk in Matthäus 15, 24. Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël. De goddelijke wijsheid heeft beslist dat Mohammed, de zoon van Abdullah, met zijn optreden de reeks van profeten zal sluiten. Allah zegt namelijk... Oftewel... Mohammed is niet de vader van één van jullie mannen, maar de boodschapper van Allah en de laatste der profeten. Soera Al-Ahzab vers 40. En natuurlijk zijn er ook teksten in de Bijbel te vinden die deze zaak bevestigen. Zo is de volgende tekst te vinden in Genesis 17:20, waarin God tot Abraham spreekt. En tegen hem zegt en wat Ismaël betreft, ik verhoor je, ik zal hem zegenen, hem vruchtbaar maken en hem veel, heel veel nakomelingen geven. Twaalf stamvorsten zal hij verwekken en er zal een groot volk uit hem voortkomen. En dat Ismaël uit zal groeien tot een groot volk, werd nog eens benadrukt door de engel die zich aan Hajar toonde. Zo staat er in Genesis 21, 17 tot en met 21. Maar God hoorde de jonge kermen huilen. De kleine Ismaël. En een engel van God riep Hajar vanuit de hemel toe. Wat is er Hajar? Wees niet bezorgd. God heeft je, jongen die daar ligt, te kermen gehoord. Sta op, help de jongen overeind en ondersteun hem. Ik zal een groot volk uit hem doen voortkomen. Toen opende God haar de ogen en zag ze een waterput. Ze liep er naartoe, vulde de waterzak en gaf de jongen te drinken. God beschermde de jongen, zodat hij voorspoedig opgroeide. Hij leefde als een boogschutter in de woestijn. Hij ging in de woestijn van Paran wonen. En gelet op de naam Paran. Beste mensen, de enige profeet die erin geslaagd is om verschillende naties in overeenstemming met elkaar te brengen is Mohammed, vrede zij met hem. Voor zijn komst waren de Arabieren elk ander vijandig gezind en verwikkeld in onderlinge strijd. Ook speelden zij geen grote rol op het gebied van de wereldeconomie, politiek en geschiedenis. Toch wist Mohammed deze mensen onder één vlag te verenigen, namelijk die van de islam. Later zouden zich ook de andere naties aansluiten bij de gelederen van Mohammed. En hiermee is dan ook de volgende bijbelse voorspelling uitgekomen. Met de naam van uw kroost, Abrahams kind, zullen alle volken der aarde zich zegen toebidden, omdat gij naar mij geluisterd hebt. Dit is te vinden in Genesis 22, 18. En het is algemeen bekend, dat de profeten die tot het nageslacht van Isaac behoren, zich slechts op de kinderen van het huis van Israël hebben toegespitst. Dus het kan ook niet anders. Of de voorgenoemde tekst moet op Mohammed van toepassing zijn. Die ook een afstammeling is van Ibrahim. Allah zegt over hem. Zeg o mensen. Ik ben als boodschapper van Allah naar jullie allen gezonden. En ook zegt Allah subhanahu wa ta'ala. Oftewel, we hebben jou slechts gezonden als een brenger van blijde tijdingen en een waarschuwer voor de gehele mensheid. En aangezien wij toch bezig zijn, laten wij van deze gelegenheid gebruik maken om een misverstand uit de wereld te helpen. Volgens het Oude Testament was het Isaac die door zijn vader Abraham op de bergtop opgeofferd zal worden. Er staat namelijk in Genesis 22, 1 tot en met 2, enige tijd later stelde God Abraham op de proef. Abraham, zei hij, ik luister, antwoordde Abraham. Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaac, en ga met hem naar het gebied waarin de Morea ligt, daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal. Het is echter overduidelijk dat de naam Ismaël in deze tekst is vervangen door de naam Isaac. Waarom? Want in diezelfde Bijbel staat aangegeven dat Ismaël veertien jaar lang het enige kind was van Abraham. Pas daarna is Isaac ter wereld gekomen. In Genesis 16,16. 16 staat namelijk, Abraham was 86 jaar toen Hajar hem Ismaël baarde. En in Genesis 21, 5 wordt ons het volgende bekendgemaakt. Abraham was 100 jaar toen zijn zoon Isaac werd geboren. Dus de titel van eerstgeborene en enige zoon komt Ismaël toe en niet Isaac. En het feit dat zijn moeder een slavin was, verandert volgens de Bijbel niets aan deze situatie. En ontneemt hem deze titel niet. In Deuteronomium 21, 15 tot en met 17, staat namelijk, als iemand twee vrouwen heeft, van wie hij de een meer lief heeft dan de ander. En beide baren hem een zoon. De minst geliefde vrouw het eerst, dan mag hij Wanneer hij zijn bezit aan zijn zonen vermaakt, de zoon van de vrouw die hij lief heeft, niet bevoordelen ten koste van de zoon van de minst geliefde vrouw, die het eerste geboren is. Hij moet de zoon van de minst geliefde vrouw als eerstgeborene erkennen en hem dus een dubbel deel van zijn bezittingen geven. Deze zoon is immers de eerste vrucht van zijn mannelijkheid, daarom heeft hij het eerstgeboorterecht ook vinden wij in Isaiah 42, 1 tot en met 4, de volgende tekst die geen ruimte voor twijfel laat over de profeetschap van Mohammed. Zie daar, mijn dienaar, dien ik steun, mijn uitverkorene, in wie ik wel gevallen heb. Ik heb mijn geest op hem gelegd, hij zal de natieën het recht afkondigen. Hij schreeuwt nog verheft zijn stem. Hij doet zich op straat niet horen. Het geknakte riet breekt hij niet. De kwijnende pit dooft hij niet uit. Naar waarheid kondigt hij het recht af. Hij zal niet kwijnen of geknakt worden. Totdat hij op aarde het recht vaststelt. En verre streken naar zijn wet uitzien. In eerste instantie wordt hier gesproken over een profeet waarna verwezen wordt met de termen mijn dienaar en uitverkorende. Daarna wordt er gezegd dat zijn boodschap zich in dienstijd zal uitstrekken over de verschillende naties. En het is algemeen bekend dat de Esa er niet eens in geslaagd is om zijn wetten af te kondigen aan zijn volk. Laat staan aan andere naties... Ook wordt hier gesproken van een wet die deze profeet eigen is. En wij weten dat Isa in zijn boodschap steeds terugverwees naar de wetten van Mozes. Zo zegt hij in een van zijn laatste adviezen richting zijn volgelingen die terug te vinden is in Matthäus 23, 1 tot en met 3. Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen en zij de schriftgeleerden. En de Farizeeën hebben plaats genomen op de stoel van Mozes. Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen. En handel daarnaar. Maar handel niet naar hun daden. Want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. Zij dus verwijst naar de wetten van Mozes. In deze tekst wordt er gesproken over wetten die deze profeet eigen zijn. Ook valt ons op dat deze profeet niet zal worden gebroken nog overwonnen zou worden en dat hij het leven niet zou laten alvorens hij zijn boodschap heeft voltooid. En dit kan absoluut niet van toepassing zijn op Isa, wiens verkondiging van korte duur was en volgens de christenen zelfs opgepakt is en door zijn vijanden aan het kruis is geslagen. Als wij deze tekst van Jesaja verder lezen, komen wij een andere opmerkelijke vinding tegen. Namelijk het volgende. Zin voor de Heer een nieuw lied. Laat zijn lof klinken van de einde der aarde. Jullie die de zee bevaren. En alles wat leeft in zee. Jullie, eilanden. En allen die daarop wonen. Laat de woestijn en zijn steden hun stem verheffen. En de tentenkampen waar de stam Kedar leeft. Laat de rotsbewoners uitbarsten in gejuich. Luidkeels roepen vanaf de toppen van de bergen. En de voorgenoemde, Kedar, is de kleinzoon van Ismaël. Zoals vermeld staat in Genesis 25, 13 tot en met 15. Er staat namelijk, hier volgen de namen van de zonen van Ismaël. In volgorde van geboorte, Nibayot, Ismaëls oudste zoon, Kedar als tweede. Adbil, Mipsam, Misma, Duma, Masa, Chadad, Tema, Yatour, Nafis en Kedema. En dan zie je dat Kedar de tweede zoon van Ismaël is. Kedar die genoemd werd in de voorgenoemde tekst. Maar het beste moet nog komen. Want deze tekst van Isaiah geeft duidelijk aan... dat de tegenstanders van deze profeet stenen aanbidders waren. Terwijl het volk van Isa een Joodse achtergrond had. En dus mensen waren die in de eenheid van God geloofden. Er staat namelijk het volgende. Blinden laat ik gaan... Over onbekende wegen, op paden die ze niet kennen voer ik hen, duisternis verander ik in licht, land maak ik vlak, ja, deze dingen zal ik doen, niets daarvan zal ik nalaten. Wie op afgodsbeelden vertrouwt tegen een godenbeeld zegt, u bent onze God, zal terugdeinzen en zich diep schamen, dove luister, blinden open je ogen en ziel. Jesea 42, 16 tot en met 18. Het gaat hier om mensen die stenen aanbidden. Ook merken wij op dat het hier om een krijgsman gaat. En wij weten allemaal dat de Isa geen krijgsman was. Terwijl Mohammed daarentegen de nodige veldslagen op zijn naam heeft staan. Zo staat er in Jesea 42, 12 tot en met 13. Laten zij de Heer hulde bewijzen. En zijn lof verkondigen op de eilanden. De Heer zal optrekken als een krijgsheld. Als een aanvoerder wakkert hij de strijdlust aan. Hij blaast alarm. Hij slaakt een strijdkreet. Heldhaftig verslaat hij zijn vijanden. Tevens komen wij in de evangelie van Johannes de volgende woorden van Jezus tegen. Ik heb jullie nog veel meer te vertellen. Maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie wanneer hij komt de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort... en jullie bekendmaken wat komen gaat. Johannes 16, 12 tot en met 13. Jezus verwijst in deze tekst naar de profeet die na hem zou komen met de woorden de geest van de waarheid. En een van zijn belangrijke kenmerken is dat hij zal niet namens zichzelf spreken... Maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. En dit zijn precies de woorden die terug te vinden zijn in de Koran en die kenmerkend zijn voor Mohammed. Namelijk, En hij spreekt niet uit eigen begeerte. Het is slechts de openbaring die aan hem wordt geopenbaard. En Najm 3 tot en met 4. Ook is Mohammed met zaken van het ongeziene gekomen, die vaak tot in de kleinste, details worden beschreven. En die door de meeste mensen in de tijd van Isa niet begrepen zouden worden. En dus ook niet te dragen waren, zoals Isa tegen zijn leerlingen zegt. Zaken zoals de eigenschappen van Allah, de beschrijving van de engelen, het paradijs, de hel, de tekenen van het uur, het graf enzovoort. Daarnaast zegt Isa in Johannes 15... 26. Wanneer de pleitbezorger komt, die ik van de Vader naar jullie zal zenden, de geest van de waarheid, die van de Vader komt, zal die over mij getuigen. En in de originele Griekse tekst staat in plaats van pleitbezorger letterlijk het woord parakleet. Dit woord heeft een weier van betekenissen, waaronder ook de geprezene, wat de letterlijke vertaling is van het woord Mohammed. De christenen menen daarentegen dat dit woord het volgende betekent. Degene die erbij geroepen wordt. Hetgeen ook de betekenis van het Latijnse woord advocatus is. En volgens hun kunnen wij het weergeven door verdediger, pleitbezorger, raadsman, trooster, voorspraak of advocaat. En toch zijn al deze voorgenoemde namen alleen van toepassing op de profeet Mohammed vrede zijn met hem. Want zoals in de verschillende overleveringen vermeld staat, zal hij als enige profeet in staat zijn om voorspraak voor de mens op de dag des oordeels te verrichten. Ook heeft hij de functie van een raadsman vervuld door de mensen naar de waarheid te leiden en zal hij als verdediger en pleitbezorger optreden voor de moslims op de dag des oordeels. Daarentegen beweren de christenen dat het woord parakleet op de heilige geest slaat. Maar Isa spreekt van iemand die voor hem zou getuigen en die de mensen alles zou leren en hen zou doen denken aan alles wat Isa heeft gezegd, zoals vermeld staat in Johannes 14, 26. Hij zegt namelijk, later zou de pleitbezorger, de heilige geest die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. En deze eigenschappen kunnen niet van toepassing zijn op een abstracte, ongrijpbare entiteit als de heilige geest, maar op iets dat concreet en fysiek aanwezig dient te zijn. Verder staat in de Bijbel, Want dit heeft de Heer mij gezegd, Zet een wachtpost uit, laat hem melden wat hij ziet, Ziet hij strijdwagens met paarden, bespannen, een karavaan met ezels en kamelen, Laat hij dan nauwlettend toezing. De wachter zegt. Heel de dag sta ik op wacht. Heer, elke nacht blijf ik op mijn post. Daar komen soldaten op strijdwagens. Wagens met paarden bespannen. Dan roept hij. Gevallen. Gevallen is Babel. Al zijn godenbeelden beelden liggen verbrijzeld. Mijn volk vertrapt en vertreden als op de doorsvloer. De Heer van de hemelse machten. De God van Israël. ...heeft mij dit laten weten en ik heb het jullie gemeld. Dit is terug te vinden in Isaiah 21, 6 tot en met 10. En het enige leger dat voor de val van Babylon heeft gezorgd... ...en die naast paarden en ezels ook kamelen bereed, is het islamitische leger. En dit gebeurde ten tijde van de galifa Omar ibn al-Ghattab... ...die tevens een einde heeft gemaakt aan de godenbeelden beelden van Babylon... En deze tegen de grond heeft verbreizeld. Zoals in de tekst wordt vermeld. En daarom als wij kijken naar de geschiedenis. Dan zien wij dat in 1595 voor Christus een einde is gekomen aan de eerste dynastie van Babylon. In de negende eeuw voor Christus kwam weer een einde aan deze periode van zwakte en verval. En groeide het rijk opnieuw uit tot een wereldmacht. En in de regeerperiode... Van Nebukadnezar Kadnizar 606 voor Christus bereikte Babylon een ongekende bloei. Daarna zouden de persen de ontwikkeling daar gaan bepalen. En in al deze tijd waren stenen beelden een onderdeel van lokale tradities. Een beslissende omwenteling ten slotte vond plaats met het oprukken van de moslims in de zevende eeuw. In Luttele jaren werd Babylon aan de islam onderworpen. Ook valt ons op dat de Bijbel, die te kennen geeft dat Ismaël zich vestigde in de woestijn van Paran, ons tevens meedeelt dat de goddelijke openbaring in licht glans vanuit het gebergte van Paran zal verschijnen. Zo staat er vermeld in Deuteronomium 33, 1 tot en met 2. En dit is de zegen waarmede de godsman Mozes voor zijn dood de Israëlieten heeft gezegend. Hij zeide, de Heer is van den Sinai gekomen en voor hen opgegaan van den Seer. Hij is in lichtglans verschenen van de gebergte Paran en gekomen van Meriba bij Kadis, een brandende vuur aan zijn rechterhand. En Sinai is de berg waar Moesa zijn openbaring heeft gekregen. Seer ligt naast Jeruzalem, waar Jezus natuurlijk werd geboren. En Paran is een berg die naast Mekka is gelegen. En iedereen weet natuurlijk dat Mekka de plaats is waar Mohammed, vrede zij met hem, zijn openbaring heeft ontvangen. Ook valt ons op dat deze drie boodschappen in de volgorde zijn genoemd waarin zij elkaar opvolgden. Als eerste is de Torah geopenbaard, daarna de Bijbel en daarna de Koran. Wat ik jullie ook kan vermelden is dat in de nieuwe Bijbelse vertaling het woord paraan eruit is gehaald. Maar je vindt het wel terug in de Lutherse versie... In de Leidse versie. Maar in de nieuwe vertaling is het weg. Als je goed oplet, zegt de Bijbel dat de Heer in lichtglans zal verschijnen van het gebergte Paran. En met de komst van Mohammed is het licht van Allah dan ook als een stralende zon over de wereld gaan schijnen. En daarom zegt Allah over de profeet Mohammed het volgende. Ja, eyyuhannabiyu, inna arsanna وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا Oftewel, o profeet, we hebben u als getuige, drager van blijde tijdingen en waarschuwer gezonden. En als een roeper tot Allah met zijn toestemming. En als een stralende zon. Al-Mbiyah 45 tot en met 46. Ook wordt Mekka door verschillende profeten bejubeld. ...en geprezen in de Bijbel. In sommige teksten wordt het zelfs bij naam genoemd. In de Nederlandse versie van de Bijbel heb ik dit niet kunnen terugvinden. Maar gelukkig hebben wij ook een Engelse versie van de Bijbel... ...waar de originele tekst God zij dank bewaard is gebleven. Er staat namelijk... ...Blessed is the man whose strength is in thee... ...in whose heart are the ways of them who passing through the valley of Bekka. Psalm 84, 4 tot en met 6. de Engelse authorized version. En Bekka is een andere benaming voor Mekka. Allah de Verhevene zegt dan ook in de Koran, Inne ouwale beytin wudi'a lalladhi bi mubarakan alamin Oftewel voorzeker het eerste huis dat voor de mensen is geplaatst, is dat te Bekka, oftewel Mekka, vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden. Ali Imran, 96. Ook zien wij in de Bijbel dat de Heer tegen Moes en Vrede zijn met hem zegt, ik zal hun, een profeet, gelijk gij zijt, verwekken uit hunne broeders. En ik zal mijn woorden in zijn mond die zal tot hen spreken, o wat ik hem gebieden zal. En wie naar mijn woorden niet horen zal, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het eisen. Dit staat in Deuteronomium 18, 18 tot en met 19. Als God het had gewild, beste mensen, dat deze profeet uit het huis van Israël zal voortkomen, dan zal hij eerder het volgende hebben gezegd. Ik zal hun een profeet gelijk gij zijt verwekken. Uit hun midden. En trouwens, de cultuur van het verdraaien van teksten en feiten verdoezelen is kennelijk nog steeds aan de gang. Want in de nieuwe Bijbelse versie staat uit hun midden. Niet meer uit hun broeders. Maar alhamdulillah, we hebben de oude versies nog, de vertalingen. En daardoor eigenlijk maken ze... Zichzelf een beetje belachelijk en onbetrouwbaar. Daarnaast wordt de term broeder in de Bijbel gebruikt om te verwijzen naar iemands neef. De Arabieren zijn de neven van de Joden. Zo zegt bijvoorbeeld Musa, "Vrede zij met hem tegen de Israëlieten en geef aan het volk deze last. Gij gaat het grondgebied, uw broeders, Izo's, zonen die op den sier wonen, doortrekken. Zij zullen voor u bevreesd zijn. Neemt u dan zeer in acht. De Trinomium 2, 4. En Izo's zonen zijn in werkelijkheid de neven van de kinderen van het huis van Israël. Ook is aan te merken dat deze verwachte profeet gelijk is aan Moesa. Allah subhanahu wa ta'ala die zei, gelijk gij, gelijk jij, gelijk Moesa, salam. En dit kan alleen van toepassing zijn op de profeet Mohammed. Want de overeenkomsten tussen Moesa en Mohammed zijn groot. Groter dan de overeenkomsten tussen Moesa en Isa. Want zowel Moesa als Mohammed zijn met een nieuwe wetgeving gekomen. Terwijl Isa stellig te kennen geeft dat hij niet is gekomen om de wet van Moesa te beëindigen. Hij zei namelijk, denk niet dat ik gekomen ben om de wet te ...of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen... ...maar om ze tot vervulling te brengen. Matthäus 5, 17. En ook ontkennen de christenen zelf... ...ten zeerste dat Moesah gelijk is aan Isa. Dit omdat Moesah volgens hen slechts een dienaar van Allah is. Terwijl Isa als de zoon van God wordt beschouwd door hen. Voeg daaraan toe dat de Bijbel te kennen geeft... Dat na Moesavrede zijn met hem, nooit meer een profeet in Israël opgestaan is gelijk aan hem. Er staat namelijk de volgende tekst. Nooit meer heeft Israël een profeet gekend als Mozes, met wie de Heer zo vertrouwelijk omging. De Trinomium 34,10. Ook van deze tekst hebben ze in de nieuwe Bijbelse vertaling iets anders van gemaakt. Ook wordt er gezegd over deze verwachte profeet dat hij mondeling de woorden van God aan de mensen zal verkondigen. Er staat namelijk, ik zal mijn woorden in zijn mond geven. Die zal tot hen spreken, al wat ik hem gebieden zijn. En dit verwijst opnieuw naar het vers dat vermeld staat in Sorat en Najm. En hij spreekt niet uit zichzelf, het is slechts de openbaring die aan hem wordt geopenbaard. Sorat en Najm 3 tot en met 4. Tevens vinden wij in Habakkuk 3, 3, tot en met 5, God komt uit Teman, de heilige komt uit de bergen van Paran, zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem, schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand waarin zijn kracht verborgen is, voor hem uitgaat de pest, de korts volgt hem op den voet. Opnieuw verwijst deze tekst naar het plaatsje Paran als zijnde een plaats waar de Heer geprezen zal worden. En de enige tijd waarop dit heeft plaatsgevonden is de tijd van Mohammed en zijn volgelingen. Die de hemel en de aarde overstelpte met lofuitingen en oproep door het gebed. Al Daarnaast is in deze tekst ook het plaatsje Theiman genoemd. Die evenals Paran in Saudi-Arabië is gelegen. Ook is het volgende terug te vinden in de Bijbel. In Jesaja 21, 13 tot met 17. Dit is de last aangaande Arabië. Gij zult in het woud van Arabië wonen. Gij, reisgezelschappen. Der dedanieten. brengt den dorstige water tegemoet. Gij, die woont in het land van Thema. biedt den vluchtende brood aan. Want zij vluchten voor het zwaard. Ja, voor het blote zwaard. Voor den gespannen boog. Voor den grote strijd. Want aldus spreekt de Heer tot mij. Nog binnen een jaar. Gelijk de jaren eens dagloners zijn. Zal al de heerlijkheid van Kedar teniet gaan. En de overgebleven boogschutters. De helden te Kedar zullen weinig in getal zijn. Want de Heer de God van Israël heeft gesproken. Jesaja 21, 13 tot en met 17. In deze tekst worden de mensen van Arabië opgedragen om de dorstige en hongerige immigranten te ontvangen, die op de vlucht zijn geslagen voor het zwaard, voor het zwaard in Mekka, waar anders. Ibn al-Qayyim voegt daaraan toe dat deze tekst ook ons bericht over het slagveld, dat één jaar na het vertrek van de profeet uit Mekka heeft plaatsgevonden. En de moslims waren ook tijdens de slag van Badr weinig in getal, 300. Tegen duizend van de moushrikien. In Jeremia 1:5 staat de volgende voorspelling. Voordat ik je vormde in de moederschoot. Had ik je al uitgekozen. Voordat je de moederschoot verliet. Had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. En de enige profeet die naar alle volkeren werd gezonden is Mohammed. Terwijl alle voorgaande profeten. Zich toespitste op hun eigen mensen. Zo zegt Isa tegen zijn leerlingen. Sla niet de weg naar de heidenen in. En bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Matthäus 10, 5 tot en met 6. Terwijl Mohammed daarin tegen het volgende predikt. Qul ya nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Zeg, o mensen, ik ben u allen tot een boodschapper van Allah. al araf 158. In de Bijbel vinden wij zelfs een tekst waarin Isa vrede zij met hem te kennen geeft. Dat de koningschap en profeetschap die voorheen eigendom zijn geweest van de Israëlieten, hen ontnomen zullen worden en vervolgens aan een andere natie zouden worden geschonken. Hij zegt namelijk...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 Die de reden zal zijn waarom de scepter van Juda zal worden ontnomen. In Genesis 49, 1 tot en met 10. Daarop liet Jacob al zijn zonen bij zich roepen. En zei, kom allemaal hier. Dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan. Kom hier en luister. Zonen van Jacob. Luister naar Israël, je vader. In Juda's handen zal de scepter blijven. Tussen zijn voeten de heersersstaf Totdat hij komt die er recht op heeft. Die alle volken zullen dienen. Al deze voorgenoemde teksten. En andere zijn aanleiding geweest voor een groot aantal christenen en joden om Mohammed in hun harten te sluiten. Ook heeft Mohammed brieven gestuurd. Naar verschillende wereldleiders. Waarin hij deze uitnodigde naar de islam. Waarna sommige van hen op deze uitnodiging zijn ingegaan. Zoals Najashi, de christelijke koning van Abbasinië, van Ethiopië. En wanneer men met een objectieve, onpersoonlijke blik kijkt naar het leven van Mohammed... ...kan hij niet anders dan toegeven dat deze man een profeet is. En daarom richtte Bnul Qayyim een keer het woord tot een opperrabijn ...en zei tegen hem, door Mohammed te verloochenen ...hebben jullie in werkelijkheid grieven gesproken over Allah... Toen vroeg de opperrabijn Hoezo? Ibn al Qayyim antwoordde Als jullie zouden beweren dat Mohammed een tyrannieke heerser was, die de mensen met het zwaard regeerde en geen boodschapper is en dit terwijl hij 23 jaar openlijk heeft verkondigd een boodschapper naar de wereld te zijn, vele maanden heeft gezegd dat Allah hem zaken heeft verboden en geboden. En stellig te kennen gaf. De openbaring te hebben ontvangen. En zichzelf het recht gaf. Om de wetten van de voorgaande profeten te beëindigen. Nieuwe wetgeving in te voeren. En de volgelingen van de voorgaande profeten naar de islam uit te nodigen. Dan is slechts een van de volgende twee opties mogelijk. Of Allah, de verhevene. Heeft dit allemaal geweten of hij wist er niets van? En deze laatste optie is uitgesloten. Want Allah is de alwetende. Zouden jullie echter zeggen dat dit allemaal willens en wetens door Allah is gebeurd? Dan is mijn volgende vraag. Is Allah dan niet bij machten om dit onrecht dat Mohammed anderen heeft berokkend te stoppen? Niet alleen dat. De geschiedenis leert ons ook dat Allah Mohammed in zijn strijd heeft gesteund. En hem heeft doen overwinnen. Ook werden zijn smeekgebeden ter plekke verhoord. Werd hij aangesterkt met verschillende wonderen. En rijkte zijn naam tot aan de hemel. Toen de opperrabijn dit hoorde zei hij. Het schikt Allah zeker niet om een leugenaar zoveel eer te doen toekomen. Mohammed is geheid en eerlijke profeet. Toen zei Ibn al-Qayyim tegen hem. En waarom omarm je zijn geloof niet? Hij antwoordde Mohammed is slechts een profeet voor de Arabieren. Het feit dat de boodschap van Mohammed door zoveel mensen in de harten is gesloten is voldoende bewijs voor de echtheid van zijn boodschap. Het is immers de Bijbel die ons het volgende leert: "Maar als een profeet de euvele moed heeft om in mijn naam iets te zeggen dat ik hem niet heb opgedragen of om in de naam van andere goden te spreken, dan moet hij ter dood gebracht worden." Deuteronomium 18 ook staat er in handelingen 5, 38 tot en met 39. Daarom zeg ik u, houdt u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan. Want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen. Maar als het Gods werk is, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten. Of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt. En wij hebben kunnen zien hoe het werk van Mohammed stand heeft gehouden en niet te niet is gegaan, en de boodschap van de Islam dagelijks nieuwe aanhangers krijgt. En vrede en zegeningen zijn met de profeet Mohammed.